Wat zwart was wit. Ik heb tranen nog zo gedaan. En tenslotte tevreden. De licht uitgedaan. gedaan. Ik word begroet met een klap op mijn schouder. Hoe is het met jouw eerste grap, eerste glas?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 I'm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 politie kan niet bevestigen of en hoeveel gewonden er zijn. En ook de oorzaak is nog onbekend. Het is oliemaatschappij BP opnieuw niet gelukt om het olielek in de Golf van Mexico te dichten. Dat heeft de directie van de oliemaatschappij bekendgemaakt. Afgelopen week begon BP met het inspuiten van een mengsel van zand, olie en rubber... om het gat op 1500 meter diepte dicht te krijgen. De zogeheten topkill methode leek in eerste instantie succesvol maar BP heeft nu laten weten dat er nog steeds olie uit het lek stroomt. De oliemaatschappij gaat nu proberen een kap boven de beschadigde pijp te hangen... om zo de lekkende olie op te vangen. In Guatemala is de noodtoestand afgekondigd. Honderden mensen zijn op de vlucht geslagen voor zware regenval en overstromingen... veroorzaakt door de tropische storm Agatha. Volgens de autoriteiten zijn elf mensen omgekomen. De overstromingen in Guatemala worden nog verergerd... Doordat donderdag een vulkaan uitbarste bij de hoofdstad Guatemala-Stad, de as daarvan blokkeert drainagesystemen. President Alvaro Colom waarschuwt dat er een vulkaan uitbarste bij de hoofdstad Guatemala-Stad. De as daarvan blokkeert drainagesystemen. President Alvaro Colom waarschuwt dat het ergste nog moet komen. De tropische storm zal vandaag nog in kracht toenemen. Agatha is de eerste storm van het orkaanseizoen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Duitsland. Het liedje Satellite van de 19-jarige Lena kreeg de meeste punten. Turkije werd tweede en Roemenië derde. Duitsland won het Songfestival voor het laatst in 1982. De Nederlandse twaalf punten gingen naar Armenië. De Nederlandse